ProRail is begonnen met het weghalen van de ontspoorde Intercity bij Voorschoten. Dinsdagochtend vroeg botste een goederentrein daar op een kraan die aan het spoor werkte en de passagierstrein knalde daar vervolgens op en ontspoorde. Het licht viel uit en ik hoorde beneden ramen springen uh, en ik had van mijn benen uh, tegen, de, tegen het stoel aan en ik moest mijn benen gebruiken om af te zetten. Dat was, wel een, het was wel een harde klap en ik sta op en ik voel mezelf omvallen, want de coupé uh, of de wagon die de half. Ja, met een grote kraan worden de vier delen van de Intercity nu opgetild uit het weiland en van het spoor. En voor het weghalen van die dingen heeft ProRail betonplaten neergelegd en een tijdelijke weg aangelegd in het weiland. Er rijdt nog zeker een week geen trein tussen Den Haag en Leiden. Het dodental van de lawine gisteren in de Franse Alpen is opgelopen tot zes. Hulpdiensten hebben de laatste twee mensen die vermist werden gevonden. De lawine gistermiddag ontstond bij een gletsjer in de buurt van de Mont Blanc, bij de grens met Italië. Zeker vijftien mensen werden bedolven onder de sneeuw. Het gaat de goede kant op met de tijgers in India. 50 jaar geleden lanceerde het land een speciaal programma om de dieren te beschermen. Omdat ze er bijna niet meer waren door stropers die de vacht en botten van het dier verkochten. En dat beschermingsbeleid dat begint nu zijn vruchten af te werpen. Volgens de laatste telling zijn er nu bijna 3200 tijgers in India. En dat is 200 meer dan 4 jaar geleden. Een Zweedse voetbalkeeper, waarschijnlijk niet echt lekker geslapen vannacht. Oliver Doven van de club Hammarby maakte gisteren een enorme blunder in de Zweedse eredivisie. Hij kreeg voor zijn doel een doodnormale bal aangespeeld van een teamgenoot. En wilde met die bal rustig een paar meter naar voren lopen. Maar toen hij de bal vervolgens over wilde spelen, zag hij dat hij de bal vergeten was. De tegenstander kon zo wel heel makkelijk scoren. Deze commentatoren konden het niet geloven. Maar hoe kon dat nou gebeuren? Hij nou, hoort het hem zeggen, hij zag een wit rondje op de grond en dacht dat dat de bal was. Maar dat bleek de strafschopstip te zijn. Net weer in het oosten was het nog droog, maar ook daar kan het de komende uren gaan regenen. Vanavond volgen er nog wat buien, morgen wat zon, maar ook wat buien. En dan is het iets kouder. Een gaat of 12. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. In de regio Noord-Holland staan files op de N9 de Helder richting Alkmaar... tussen Schorrel en Bergen 10 minuten oponthoud. De N208 Sassenheim richting Haarlem... tussen Lisse en de aansluiting met de N207 een half uur oponthoud. Tot zover de verkeersinformatie. Autobedrijf Zandvoort, Een echte Sandvoortse garage waar ze nog met je meedenken. Met veel persoonlijke aandacht kun je bij ze terecht... voor reparaties in en verkoop van nieuw en gebruikte auto's.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 hurt that way, you just calm the pain, you've only got yourselves to blame, for playing the game, there's no hope for the hungry child, don't wonder, whose joke is why,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 een jaar achter elkaar zijn opgericht... en zijn begonnen met uh, hulpverlening. Ja, we hebben uh, twee jaar achter elkaar feesten. Wij wel. En ook <laughs> ja. dat, dat, is, dat is altijd leuk als je bij de radio leuk. zit. Je leeft, je, leeft mee, je leeft mee op de feesten van een ander. Zeker, nou, zeker weten. We... Nou, 3-3 daar in geworden...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 Je la vie Marie Cybert. ZANG Ik me que je t'aime, le temps cela. en chanteait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 Zeker weten. Uh, jullie kunnen volgende maand, uh, begin de zomer, kunnen jullie een EP verwachten. Mm -hmm. Daar komen uh, twee tracks die jullie al kennen en drie nieuwe tracks komen ja. daarop. Ja. Daar ben ik het hele jaar mee bezig geweest met Stijn van Rijsbergen, mijn producer. Ja. Uh, druk Drukwezen schrijven. Ja. Uh, het wordt um, vijf tracks. Vijf? Vijf nummers? Ja. ja.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 Pasraces. Ja, die waren er ook destijds. En, maar er is een alternatief voor uh, gevonden. Nou, we hebben nog steeds uh, de paasracers. Oké. Okay. Het zijn tegenwoordig de DNRT uh, paasracers. Ja. En uh, diverse klasses uh, rijden erin. Waaronder de MX-5 uh, Cup. Die komt uh, dit weekend... Uh, uh, daar ook op het circuit. En die hebben vanmorgen hebben die al geraced. Want we hebben in Zandvoort ook een uh, racingteam Zandvoort. Oké. Okay. En uh, die zijn aanwezig bij, uh, bij de paasraces. Nou ja, die hebben een redelijke, redelijke ochtend gehad. Niet echt uh, heel super. Want het werd uh, plek uh, 21 uh, voor uh, Tim Koemans. En uh, plek uh, 17 ook nog uh, voor uh, Gudo. En uh, ja, die starten vanaf de 15e plek.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 Bekende Zandvoorter. Hang jij niet in de gorbe rol? <laughs> ja, op het toilet ja, hang ja, oh. <laughs> Nou ja, dankjewel. Uh, inderdaad, uh, leuk uh, evenement. En de radio is er live bij. Elke zaterdagmorgen tussen tien en twaalf. Met uh, goedemorgen, Zandvoort. En uh, vanmorgen hadden we daar de eerste uitzending, was uh, weer uh, gezellig. Met onder meer de 92-jarige Wim Buchel.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 We were cold, kind of dream that can't be so. We were right, till we weren't. Why did you cry but then remember? Kom je er, er niet aan, Ben? Dat was een lekker liedje, hè? Dit. Ja, was een fijn liedje. Om, Klein liedje, in hè? In termen van uh, bordaardig te zeker, spreken. Zeker, ja. Miley Cyrus in ja. uh, Flowers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 Take the waiting. Een geweldig nummer hè, deze van uh, Tok Tok. En uh, Living in Another World. Uh, speciaal voor ome Piet uh, natuurlijk, uh, Benno. Ja, want mijn ome Piet, als die een borrel nam... dan, dan zei hij altijd gekscherend... Uh, zo snel mogelijk in een andere wereld. Huh, nou, dat gaat wel goed, hoor. Ja, ja, Met ja, een borrel erbij. Zeker, zeker, zeker. Helemaal goed. Zeg, Rob, uh, afgelopen uh, vorige week, een week geleden... 1 april, hadden wij, brachten wij een, een bericht... over een uh, innovatieve deelscooter Beam. Dat werd verkondigd door Team Alert. Nou, en Team Alert is door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 maar uit de escort, oh mijn vriend, komt zo, oh,